10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. De plannen van staatssecretaris Steven met het gevangeniswezen zijn schadelijk voor de veiligheid, vindt de Raad voor de strafrechttoepassing. Zometeen in Goedeborgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten consumentenvertrouwen is deze maand iets verbeterd, meldt het CBS. Consumenten hebben iets meer vertrouwen gekregen in de economie... en ze zijn ook minder somber over hun eigen financiële situatie voor het komend jaar. Maar dat leidt nog niet tot grote aankopen. Het is de derde maand op rij dat het vertrouwen heel voorzichtig toeneemt. Maar het staat nog altijd bijzonder laag, zegt het CBS. De consumentenbestedingen in de maand maart zijn iets verbeterd... maar dat komt bijna helemaal voor rekening van het hogere gasverbruik door het koude weer. Artsen die verkeerde ledematen amputeren of het verkeerde oog opereren... krijgen sneller te maken met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die gaat meteen onderzoeken of een tuchtklacht mogelijk is. Dat zei de nieuwe topvrouw in het Radio 1-journaal, directeur-generaal Van Diemen. Ze wil met de strengere regels het aantal zogeheten links-rechtsfouten verminderen. We hebben daarvan gezegd, uh, op dit moment, links-rechtsverwisselingen die binnenkomen, dat betekent dat de inspectie direct zelf onderzoek doet, niet meer aan de zorginstelling laat en daarop uh, de maatregelen ook zal nemen. Het andere is dat we zeer frequent op dit moment uh, onaangekondigde bezoeken aan uh, operatiekamers doen en daar op dat moment direct kunnen zien of alle procedures die nodig zijn voor veilige zorg ook werkelijk gehandhaafd worden. Actis, de Belangenorganisatie voor Zorgondernemers... is bang voor massa-ontslag van thuishulpen. Geweest wordt dat ondernemers het voorbeeld volgen van Censieren in de Achterhoek. Dat bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. Aanleiding zijn de bezuinigingen op de zorg. Gemeenten weten nog niet hoeveel geld zij volgend jaar aan thuishulp kunnen besteden. Censieren wil niet langer wachten en heeft voor iedereen ontslag aangevraagd. En Actis is bang dat dat de eerste organisatie is in een reeks. Europese landen lopen jaarlijks ruim duizend miljard euro mis door fiscale fraude en belastingontwijking. Regeringsleiders van de Europese Unie praten daar vandaag over in Brussel. Commissievoorzitter Barroso noemt het astronomische bedrag onacceptabel. De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling stelt dat Nederland met brievenbusfirma's en lage vennootschapsbelasting jaarlijks een buitenproportioneel aandeel buitenlandse investeringen naar zich toe trekt. Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW... ontkent dat Nederland een belastingparadijs is. Wij hebben een lager belastingtarief dan bijvoorbeeld Duitsland. En dan zie je Engelsen plotseling uh, nerveus worden... Uh, terwijl ze zelf hun, hun uh, kanaaleilanden hebben... en zeggen Nederland is een belastingparadijs. Terwijl Engelsen uh, zelf bezig zijn met allerlei maatregelen... om hun vennootschapsbelasting te verlagen... omdat ze met... Uh, met enige, ...met enige zorg zien dat Nederland op dat terrein heel sterk is. En dan het weer nog. Nog een enkele bui. In de loop van de dag van het noordwesten uit zon. Er staat een stevige noordwestenwind en dat wordt 12 graden. Morgen en vrijdag buien en een graad of 10. Geen verkeersinformatie, dus er zijn geen noemenswaardige files. Dus ga ik u vertellen wat we zometeen bij de KRO gaan doen. De Raad voor de Strafrechttoepassing vindt de plannen van staatssecretaris Fred Teven. Met het gevangeniswezen gevaarlijk, hoort u zometeen bij de Cairo.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 En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Expert is 45 jaar. En dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Zanussie-koeler van 153 liter. Met automatische ontdooifunctie van 239 voor 189 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het. Ik ben Hans Dulver, Doolver, saxofonist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 Sven Kokkelman. Bezuinigingen op gevangenissen en elektronische enkelbanden... maken de samenleving onveilig, vindt de Raad voor de Strafrechttoepassing. PVV en SP-stemmers geloven in UZO. UVO's blijkt uit universitair onderzoek. Het vernieuwde Rijksmuseum zet zich op allerlei manieren in de markt. Ik was dit weekend nog thuis met de kinderen... en nu Albert Heijn heeft een actie met plaatjes van het Rijksmuseum... op hun melkpakken. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De bezuinigingsplannen op het gevangeniswezen en de elektronische detentie van staatssecretaris Fred Teven van Justitie en Veiligheid vergroten de kansen dat criminelen in herhaling vallen en maken de samenleving daarmee onveiliger, zegt de Raad voor de Strafrechttoepassing en jeugdbescherming in een advies aan de staatssecretaris. Leo de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die raad. Heeft het enig effect gehad al op het beleid van de staatssecretaris, dit advies? Dat uh, zullen we nog even moeten uh, bekijken. De Raad heeft uh, met enige regelmaat uh, overleg met uh, de, de, de staatssecretaris, Dus hij zal ongetwijfeld uh, binnen afzienbare tijd uh, uh, zijn reactie geven aan de Raad. Maar hij zal dat ook bij andere gelegenheid doen in de discussie uh, die hij met de Tweede Kamer over uh, de plannen voor het gevangeniswezen heeft. Ja, debat is uh, volgende week ergens. Um, waar zitten de gevaren wat u betreft? Nou, de gevaren zitten, in hem, zit, zitten hem met name daarin dat wij vinden dat uh, de kansen voor uh, gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten. De kansen om dan weer uh, succesvol in de samenleving terug te keren, uh, verslechteren uh, als we de voorstellen zouden invoeren zoals die op dit moment uh, in de stukken staan. Waarom? Uh, de belangrijkste reden is uh, dat wij kritisch zijn over de wijze waarop de staatssecretaris aankijkt uh, tegen de elektronische detentie. De elektronische detentie is in zijn uh, bezuinigingsplannen een hoeksteen. Uh, hij uh, rekent uh, door dat als gevolg van de invoering daarvan heel veel... Uh, uh, plaatsen beschikbaar komen in het uh, gevangeniswezen. Mm -hmm. En wij zeggen dat de wijze waarop hij aankijkt tegen die elektronische detentie, namelijk de kale vorm daarvan... Uh, dat die elektronische detentie uh, niet goed zal uitpakken... Uh, op uh, het uh, gedrag van uh, degenen die ervoor in aanmerking komen... en daarmee natuurlijk ook uiteindelijk een nadelig effect hebben... op de veiligheid in de samenleving. Maar waarom niet? Want iemand krijgt een enkelband en mag lekker naar huis. Ja, maar je moet niet denken dat uh, op, het, op het moment dat je dus iemand met een enkelband uh, thuis zet... Uh, ter uh, vervanging van een uh, vrijheidsstraf van enkele maanden dat enkel het feit dat je tegen hem zegt... nou, u mag deze plaats niet verlaten... Uh, dat dat uiteindelijk uh, goed uh, zal uitpakken. Uh, maar waarom is dat de, erger meeste, of gevaarlijker dan een gevangenisstraf? Nou, in de meeste, in de meeste gevallen is het zo... Uh, dat uh, uh, wanneer iemand een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt... van een aantal maanden... dat er dan wel, wel degelijk met hem aan de hand is. Dus dat betekent... Uh, dat hij uh, in een aantal uh, opzichten uh, een vorm van begeleiding en hulp zal moeten krijgen. Dus dat betekent dat hij niet alleen op de bank moet gaan zitten... maar dat hij uh, geholpen zal moeten worden met het zoeken naar werk... Uh, voor zover hij uh, dat uh, niet heeft. En uh, dat hij ook geholpen zal worden met het zoeken van allerlei oplossingen... voor uh, de problemen die nou juist tot het crimineel gedrag geleid hebben. Ja, maar mijn beeld van een gevangenis is niet van een arbeidsbureau... of van een psychologische begeleiding... Nee, dat geldt, dat geldt voor de gevangenis natuurlijk minder... omdat daar natuurlijk de mogelijkheden ook minder zijn... Maar uh, de elektronische detentie is nu juist in het leven geroepen... om uh, te zoeken naar een combinatie van vrijheidsbeperking... maar daarnaast de mogelijkheden intact laten... om iemand volledig aan het arbeidsproces te laten deelnemen... Ja. en ook uh, samen met, uh, met hulpinstellingen een oplossing te zoeken... Ja. voor de problemen die hij heeft. Dat kunnen agressieproblemen zijn, relatieproblemen, verslavingsproblemen. Uh, dus hij moet dus actief de boer op... Uh, in plaats van uh, gewoon passief thuis zitten met een enkelband. Dat is een beeld... Wat we dus absoluut niet uh, graag zien. Nee, maar goed, als hij in de gevangenis zit... dan zit hij ook op een bank, maar dan in een cel. Ja... Maar dat is uh, in de plannen van de staatssecretaris natuurlijk een aanmerkelijk duurdere oplossing. En daarom uh, ziet hij ook, en dat is ook een van de redenen, daarom ziet hij ook in de elektronische detentie natuurlijk een prachtig middel ja. om in ieder geval die uh, bezuiniging uh, in te vullen. Wij vinden overigens dat de elektronische detentie in het straftometrisch palet van de rechter best een hele goede plek kan innemen. Uh, u, u weet, uh, de rechter beschikt over uh, een aantal sancties... geldbroeten, uh, taarstraffen en werkstraffen. En ja. van daaruit zou je dan de sprong... onmiddellijk moeten nemen naar de uh, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dus in dat opzicht zou de elektronische detentie... in dat strafdoekmetische palet ook best een hele goede plek innemen. Maar dan wel... Uh, op een zodanige manier dat hij ook maximale kans verslagen heeft. En niet beperkt blijft tot enkel maar een controle op het feit dat iemand een bepaalde plaats niet mag verlaten. Maar dat hij ook echt iets doet aan de oplossing van zijn problemen. Ja, uh, Maar goed, de staatssecretaris moet bezuinigen, namelijk 340 miljoen. Ja, dat, dat, uh, dat, dat zal ook wel voor een groot, voor een groot deel lukken. Uh, maar dan is het wel belangrijk dat hij, uh, het, het, uh, dat, hij, dat hij de hoeksteen... zoals ik dat net noemde, de hoeksteen van het bezuinigingsbeleid... dus heel goed invult. En dat betekent dat hij, er, uh, dat, hij er, uh, dat hij dat zo moet doen... dat uh, uh, een dergelijke elektronische detentie... een maximale kans verslagen heeft. Kijk, op het moment dat je dat kaal gaat doen... zonder enige extra voorziening... Uh, dan moet je rekening houden met de mogelijkheid dat rechters dat niet zo snel zullen uh, opleggen en daarmee snijden en natuurlijk in je, eigen, in je eigen vlees. Dus het is in het belang van een ieder, belang van de gedetineerden, het belang van de samenleving en niet in de laatste plaats ook uh, in het belang van de staatssecretaris die met zijn bezuinigingen bezig is, dat die elektronische detentie goed slaagt. Ja. Hij wil ook vaker met z'n tweeën op één cel. Meer uren per dag achter slot en grendel. En het afschaffen van een avond- en weekendprogramma. Ja, dat is, dat is, een, dat is een extra uh, probleem. Wij hebben de staatssecretaris natuurlijk wel erop gewezen. Voor, voor zover hij dat zelf ook niet al gemerkt heeft. Maar daar heeft hij niet uitgebreid over geschreven... dat op het moment dat je via de elektronische detentie... de kansrijke, noem ik het dan maar even kort... de kansrijke uh, gedetineerden uit de cellen haalt... dat je dan wel een uh, populatie overhoudt... van mensen die meer dan gemiddelde uh, problemen hebben. Ja. Dus dat betekent uh, dat je uh, natuurlijk niet moet, uh, niet moet zeggen tegen die groep... wij schaffen voor u de detentieversering af. En de detentieversering is wat ingewikkeld wordt... voor een, een, een, een systeem van, van toenemende vrijheden... waardoor mensen langzamerhand worden voorbereid op terugkeren in de samenleving. Ja. We schaffen dat af omdat het te kostbaar is. Ja. Nou, dat is, dat is iets wat je, wat je natuurlijk niet moet doen. En je moet er ook rekening mee houden... dat die groep natuurlijk lastiger plaatsbaar is in meer persoonscellen. En uh, op die punten hebben wij de staatssecretaris opgeroepen... om nog eens een keer goed te denken ja. over de consequenties van zijn plan... en ook aan het veld te laten merken dat hij ook echt zoekt naar oplossingen daarvoor. Ja, spreekt hier ook niet de Oudhoofd-officier van Justitie... die vindt dat boeven gewoon achter slot de Gent of het moeten verdwijnen... en niet met een enkel band thuis op de bank? Nou, ik, ik denk dat ik mij uh, op een andere manier heb uitgelaten. Uh, dat, ik, dat, ik wel, dat ik wel degelijk uh, veel, veel mogelijkheden zie in die elektronische detentie. Ik vind de elektronische detentie een prachtig voorbeeld... van de wijze waarop je vrijheidsbeperking kunt combineren uh, met, met uh, uh, allerlei uh, mogelijkheden voor mensen om deel te nemen aan de sociale activiteiten te, te, te blijven doorgaan met hun schoolopleiding... Ja. te blijven doorgaan met hun werk. Dus, dus voor dat een specifieke op zich... groep gedetineerden... Voor... maar niet voor iedereen als bezuinigingsoperatie... om um, uh, een aantal cellen te kunnen sluiten. Nee, nee niet, niet, niet voor iedereen, omdat de staatssecretaris natuurlijk ook gezegd heeft... Een, een betrekkelijk grote groep heeft zoveel contra-indicaties dat hij niet voor elektronische detentie in aanmerking komt. En ja. die groep blijft dus in de gevangenissen achter. Ja. En daar moeten dus ook wel uh, speciale maatregelen voor getroffen blijven. U kent de staatssecretaris ook uit het tijd dat hij nog officier van justitie was, natuurlijk. Ja. Uh, uh, uh, hij staat toch bekend als iemand die als hij een standpunt heeft ingenomen... daaraan vast blijft houden, of niet? Nou ja, dat is ook, dat is ook de reden waarom wij natuurlijk met, uh, met maximale overtuiging... en maximale overreding uh, proberen uh, duidelijk te maken... dat op een aantal punten uh, een, een, een, een nadere gedachtenvorming aan zijn kant op plaats is. Hè, dat en, uh, maar dat we aan de andere kant ook goede mogelijkheden zien om uh, in de instrumenten die hij kiest... Uh, tot invulling van zijn bezuinigingsplan te komen. Maar Just. dan zal hij dat op een aantal onderdelen beter doordacht... en in de goede samenspraak met de professionals in het veld moeten doen en moeten uitvoeren. Want anders dreigt er gevaar voor de samenleving, in het kort gezegd. Leonid, uh, ja. Ja, toch? Precies. <laughs> Uh, op, lange, op, op lange termijn dreigt dat, uh, dreigt dat gevaar, maar het is gewoon van belang dat wij natuurlijk in de eerste plaats er gezamenlijk uitkomen ja. en dat de staats en staatssecretaris goed met alle professionals in het veld over deze problemen spreekt en probeert in die bezuinigingsoperatie ook de kernwaarden ja. van ons gevangenissysteem... waar we trots op zijn en wat goed werkt om die kernwaarden vast te houden. Resocialisatie en recidieve vermindering zijn daar uh, twee van, van die kernwaarden. Zo hey, is dus, het. Voorzitter van de Raad voor de Strafrechttoepassing. Met het oog op de tijd, dank ik u zeer. Dank u wel. Het kabinet geeft dit jaar 200 miljoen euro minder subsidie aan kunst en cultuur. Daar kun je als kunstsector om gaan schreeuwen. Ja!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 Een maand geleden, dames en heren, ging het paradepaardje van de kunstwereld, het Rijksmuseum, weer open. Ondanks een jaarlijkse subsidie van 38 miljoen euro moet het museum, om te overleven, ook zelf tientallen miljoenen bij elkaar zien te krijgen. Speciaal daarvoor heeft het museum een aantal jaar geleden de afdeling Development opgezet. Hendrikje. Kribolder is het hoofd van die afdeling... en gaf Martijn Krimiërs een rondleiding door het nieuwe Rijks. En dan loop je de trap op. Zo had Kuipers ook echt bedoeld. Het lijkt ook inderdaad een beetje om een kathedraal. Je gaat naar boven en dan zie je glas in loodramen... die je natuurlijk ook in kerken ziet. En dan zie je hier de stichters en schenkers van het Rijksmuseum... met hun familiewapens vereeuwigd. En dat was echt de bedoeling om deze families te bedanken... voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan het... Rijksmuseum. Hier zie je een muur waarin alle vrienden van het Rijksmuseum... de patronen zijn vereeuwigd, met naam. En wanneer ben je nou patroon? Uh, als je 1000 euro per jaar geeft. En dan lopen we in de eregalerij, prachtig uh, gerestaureerd... en helemaal aan het eind natuurlijk uh, de nachtwacht. Nou heeft het Rijksmuseum een paar jaar geleden... de afdeling Development opgericht. Wat is nou het voornaamste doel van die afdeling? Uh, relatieontwikkeling, dus echt het verbinden van allerlei groepen aan het Rijksmuseum internationaal en nationaal voor een lange termijn. Wij werken ontzettend hard om, uh, om zelf te zorgen dat we grotendeels hè, mensen, bedrijven uh, aan ons kunnen verbinden om zo tot, een, uh, hè, tot gelden te komen, maar ook om juist die verbinding te krijgen met mensen, zodat het gevoelt als iets gezamenlijks. Wat we echt proberen bijvoorbeeld met Philips, is dat we enerzijds op de inhoud echt verbinden. Dus zeggen, voor Philips is licht belangrijk, voor het Rijksmuseum ook. We kijken nu naar de Nachtwacht en wat in heel veel internationale kranten staat... Heavenly Light on the Nightwatch. Nou, dat is het nieuwe LED-licht van Philips. Van... Van Philips en wij zijn het eerste of het grootste museum wat door LED licht wordt uh, aangelicht. Dus het werkt aan alle kanten, net zoals we nu met Albert Heijn. Ik was dit weekend nog thuis met de kinderen en nu uh, Albert Heijn he, heeft een actie met plaatjes van het Rijksmuseum op hun melkpakken. Het Rijksmuseum is overal. Ja, perfect. <laughs> Dat is fantastisch. Ja, we willen ook heel graag overal zijn. Want we hebben bijvoorbeeld onze collectie beelden van het Rijksmuseum hebben we helemaal digitaal beschikbaar gesteld. Zodat mensen er echt mee aan de slag gaan. Dat heet Rijksstudio. Bijvoorbeeld de volgende keer als ik je zie kan je gymschoenen hebben met de Joodse bruid erop of een t-shirt. En we gaan ervan uit dat mensen dan uiteindelijk ook het Rijksmuseum willen bezoeken. Maar als dat niet zo is dan hebben we het in ieder geval gedeeld met de wereld. En dat is een hele belangrijke taak van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum zet zich dus op allerlei manieren in de markt. Toch is het voor veel culturele instellingen nog altijd lastig om om geld te vragen. Dat merkt René Steenbergen, die organisaties in de cultuursector adviseert. Uh, en dan zeggen met name mannen, zeggen, ja maar ik vind vragen vernederend. Dan zeg ik, maar waarom? Je vraagt het voor een goede zaak, maar waar ze moeite mee hebben... is vroeger vroegen ze via formulieren een anonieme loket van de ambtenarij. Je hoeft er niemand in het gezicht te zien. Nu moet je iemand in de ogen kijken, die kan ook een eigen mening hebben. De, de drempel is dat het heel persoonlijk is om tegenover iemand te zitten... en het over geld te hebben. Daar is een enorme schroom, maar die geefvraag... die moet nu echt structureel op tafel komen. Oh ja. Mag ik nou als sponsor ook zeggen... nou, ik huur het Rijksmuseum even af. Ik heb een feestje te vieren. Mag ik dan dineren voor de Nachtwacht? Goeie vraag. Dineren voor de Nachtwacht houden we heel exclusief. Dat kunnen alleen hoofdsponsoren doen. Of hele grote schenkers. Dus dat is uh, een beperkte mate kunnen we dit uh, toestaan. Maar als je maar genoeg geeft, dan kom je wel een keer aan de beurt. Nou ja, als je genoeg geeft, ja. ja. En vanaf welk bedrag is het dan? Dat... Uh... Over bedragen ga ik niet zeggen. Waarom niet? Uh, dat is de afspraak die we hebben met onze hoofdsponsoren. Geheimzinnigheid bij het Rijksmuseum. Maar René Steenbergen heeft wel een idee. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, maar dat is al enige tijd geleden... dat het minder dan een miljoen per jaar zou zijn. Daar gaan de tegenprestaties dan nog vanaf. De diners en de ontvangsten en alle personeelsleden of private clients... die gratis het museum in mogen. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Toch zien we dat die sponsorbedragen in Nederland erg achterblijven... met de internationale um, standaarden. En daar maak ik me ook wel zorgen over... Dat hoe groot is dat verschil dan? Dat ben ik nu aan het onderzoeken. Maar ik heb aanwijzingen dat de Londense kunstinstellingen een veelvoud binnenhalen van dezelfde sponsoren: banken, Philips, Shell. Als hier in Nederland bijvoorbeeld Rijksmuseum hebben gesponsord. Omdat ze gewoon de lat veel hoger leggen en veel meer de houding hebben, graag of niet. Zoals ik net zei, dat ik niet echt ga iets ga zeggen over de bedragen. Ik heb wel gezegd dat ze enorm hebben bijgedragen. En voor ons zijn niet alleen, zeg maar, is niet zozeer alleen geld belangrijk... maar ook dat je een inhoudelijke partnerschap kan hebben met een bedrijf zoals IRG. Wij zijn heel erg gelukkig met wat, wat de IRG heeft gedaan voor ons de afgelopen jaren. Ja, wat voor gevoel staat u nou hier voor de nachtwacht? Ja, trots dat we nu weer open zijn en dat we dat op deze manier kunnen delen. Ja. En in de Albertijn op, op een melkpak en straks op sneakers door het Rijksmuseum. Ja, springend op sneakers hè? door het Rijksmuseum. Door de bezuinigingen nieuwe doelgroepen proberen aan te boren. Dat doet ook het Gelders Orkest door onder andere de muziek van de BBC-serie Frozen Planet uit te voeren. En dan heb je dus 20.000 mensen die normaal niet zo snel naar een symfonieorkest komen. Die komen omdat je er een andere dimensie aan toevoegt. Daarover meer morgen in De Kunst Die Overleeft. In een nieuwe bijdrage van Martijn Grimiers. Heeft u vragen en opmerkingen, dan zijn ze welkom via... ...via Straks als u PVV of SP stemt, is de kans groot dat u in ufo's gelooft. Eerst nu het ochtendhumeur, is Kospostema. Dat had u wel gedacht. Er komt een onderzoek naar de hulpverlening. U weet wel, de 10 jaar... Tien instanties in ons land die kinderen in nood moeten beschermen. De twee gedode jongens uit Zeist leefden al van hun derde en vijfde jaar in een onveilige situatie. Hun vader en moeder ruzieden al maar voort. De hulpverlening, tien, ja, tien instanties, wist daarvan. En haalde de jongens niet bij die ouders weg. Ja, zeggen de hulpverleners, dat is niet zo eenvoudig. Het gaat meestal niet om één probleem in dat soort situaties. Dus moeten er meer deskundigen al die moeilijkheden van mensen vanuit hun vakkundigheid bekijken. Tien vakmensen dus uit die tien instanties. Ja, tien instanties. En de kinderbescherming stond, zegt men, op het punt de kinderen onder toezicht te stellen. Te laat, want de vader van de jongens had een ander plan met dodelijke afloop. Na de vondst van de gedode jongens konden we verwachten... dat al die instanties, ja, tien instanties, zullen evalueren. Daar zijn deze vergadertijgers trouwens gek op, evalueren. Ik heb één mevrouw, door wie ik overigens op geen enkele manier... beschermd zou willen worden, al horen zeggen op televisie... dat het beleid aangescherpt zou kunnen worden... Och, die taal. En ach, die hulpverleners. Ze bedoelen het goed. Maar ze moeten bedreigde kinderen zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Beschermen. Dan kunnen al die tien zorginstanties... ja, tien instanties, met die vechtende ouders aan de slag. Wie weet krijgen die, of één van hen, hun kind terug. Niet in een sloot liggend, bij het Amsterdam Rijnkanaal.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 Mes amis, mes amours, mes emmerdes, à corps perdu, accord perdu, j'ai couru, j'ai couru, assoiffé, à soi, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant ces dents, je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amours, mes emmerdes, Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours Pour être fier, fier, je suis fier, fier. fier entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mes idées. Jammer. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver. Où Mes amis. amis mes mes amours, amours. Mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont. Vraiment sont. Haut placées. Très haut placées. Décorées. Très, très décorées. Influent. Très influent. Bedonnant. Très bedonnant. Des gens. Très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, Maar près toch, de... tout toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, mes toch, mes toch, mes toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch,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 Charles Navour, merde. trouwens in gezelschap. Het is drie minuten voor half elf, u luistert naar de Caro op Radio 1. Een groot deel van de PVV en SP-stemmers gelooft dat in Nederland wordt samengezworen om de waarheid te verdoezelen. Zo denkt een kwart van de PVV-kiezers dat de Nederlandse overheid verzwijgt dat er regelmatig ufo's op aarde landen. Blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Jan-Willem van Prooijen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dat nou onderzocht? Nou, we waren uh, geïnteresseerd in uh, waarom mensen in uh, complottheorieën geloven. En wat we gewoon zien in de maatschappij is dat er uh, heel veel mensen nog in, uh, in complottheorieën geloven. En uh, ja, ik heb dit onderzoek gedaan samen met een uh, politieke wetenschapper, André Krauwel. En ja. Uh, ja, we waren geïnteresseerd in uh, de vraag hoe dat zich uh, verhoudt tot politieke voorkeur. En dat was de aanleiding van dit onderzoek. Ja, dus complotdenkers die stemmen meer op de uiterste in het politieke spectrum. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat, uh, dat, was, uh, dat is iets wat we heel duidelijk vinden inderdaad. Dus vooral de de, degenen die uh, uh, ...relatief extreem stemmen in het Nederlandse politieke landschap... ...dus ja. uh, dan vooral de SP en de PVV... Ja. Uh, ...die zijn het meest vatbaar voor, voor complottheorieën, ja. ja. Nou ja, goed. Ufo's kunnen ook bestaan, toch? Althans in de ogen van sommigen. Ja, dat kunnen we inderdaad. We kunnen niet wetenschappelijk bewijzen dat het niet zo is, maar we doen hier ook geen onderzoek naar de vraag of complottheorieën waar zijn. We kijken naar welke mensen het meest geneigd zijn om erin te geloven. We vergelijken met onderzoek naar bijvoorbeeld religie. Je kunt niet wetenschappelijk bewijzen dat God bestaat. Je kunt wel kijken welke mensen sterker geneigd zijn daarin te geloven dan andere mensen. En zo is het met dit onderwerp ook. Ja, ja. geldt dat ook dat dus dat stemmers op religieuze of meer religieuze partijen dan minder complot denken? Nou ja, wat wij inderdaad vinden is dat in, in elk geval in Nederland de uh, relatief meer christelijke partijen, dus uh, bijvoorbeeld de uh, CDA en de ChristenUnie, niet heel sterk in, complotten, uh, in politieke complotten geloven. Ja. Goed, wat moeten we ermee eigenlijk? Nou, wat, uh, uh, wat, wat ik denk voor, uh, waarom dit onderzoek denk ik van belang is, is uh, uh, omdat uh, complotdenken. Uh, natuurlijk ook bepaalde negatieve effecten kan hebben. Hè. Er is een, uh, denk ik een grijs gebied waar constructieve kritiek op machthebbers, uh, op politici uh, overgaat in wat meer contraproductief uh, complotdenken. Nou, het is, uh, en het is heel belangrijk dat onderscheid te maken. Kijk, constructieve kritiek is natuurlijk gewoon belangrijk. Je moet uh, leiders uh, scherp houden. Ja, maar, maar tegelijkertijd, als je leiders continu van, ja, gewoon van misdrijven beschuldigt, dan ja. wordt het ook wel heel moeilijk om uh, voor die leiders om nog uh, draagvlak voor uh, beslissingen te uh, uh, creëren die misschien wel Heel belangrijk zijn voor de samenleving. Dus dat uh, is denk ik een, uh, ja, uh, een belangrijk punt. Aangetoond nu in dat onderzoek van de Vrije Universiteit. Jan-Willem Prooje, van Prooje, ik dank u zeer. <laughs> Het is half elf, dames en heren. Uh, einde van deze uitzending. Snel door nu naar uh, Naida in een bus in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, de bus staat vandaag in onder den Dam in de provincie Groningen. En we gaan het hebben over onze haperende economie en het aflossen van onze schuld. Maar niet alleen onze staatsschuld. Want volgens filosoof Koen Simon, die stelt dat het gat in onze ziel vele malen groter is dan het gat in onze hand. Filosofeer mee, straks in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Nederlandse bedrijven houden de hand op de knip. Ze investeerden 14,1 minder in bedrijfspanden, fabrieksgebouwen en transportmiddelen dan in maart vorig jaar. De krimp is zelfs groter dan in februari, toen de investeringen met ruim 12 terugliepen, dat meldt het CBS... En die melden van alles vanmorgen. Consumenten hebben iets meer vertrouwen gekregen in de economie. En ze zijn ook wat minder somber over hun eigen financiële situatie voor het komend jaar. Uh, uh, maar ver en verder zijn de consumentenbestedingen in de maand maart iets verbeterd. Maar, zegt de CBS, dat komt door het hogere gasverbruik, door het koude weer. Actis, de belangenorganisatie voor zorgondernemers, is bang voor massa-ontslag van thuishulpen. Gevreesd wordt dat ondernemers het voorbeeld volgen van sensier in de Achterhoek. Dat bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. En vier van de zeven studenten die vorige week gewond raakten tijdens een oefening bij Defensie, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ze vielen van een gebouw, vier meter naar beneden. En wel zijn alle leerlingen van de Intensive Care af. Het Arnhemse ROC Rijn-IJssel wil niets zeggen over de verwondingen van die studenten. Dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie? U kunt rustig de weg op. Bijvoorbeeld naar het Noorden. Daar gaan wij nu naartoe, naar Naida. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars. Na jaren van overvloed is de economie weer helemaal terug in de nieuwsrubrieken De Politiek en Aan de Keukentafel. Opeens is het verdelen van schaarse middelen weer actueel en vraagt links en rechts zich af hoe het verder moet. De discussie spitst zich toe op bezuinigen of investeren. En vooralsnog kiest Nederland voor aflossen van de staatsschuld. Een keuze die heel goed bij Nederlanders past. Want behalve de last van een enorme staatsschuld... zijn wij ook belast met een enorm schuldgevoel over onze rijkdom, ons egoïsme... Kortom, ons menselijk tekort. Luisteraars, aan u de vraag: welk gat is bij u groter? Het gat in uw ziel of het gat in uw hand? Ik praat erover met filosoof Koen Simon. Bel en laat het ons weten. Gat in uw hand groter of het gat in uw ziel? 0800-11121. Twitter kan ook hashtag lijn1 en e mailen kan nog steeds lijn1 at Het gaat goed. I want it all. I want it all. We willen alles. Tegenover mij in de lijn 1 bus zit filosoof Koen Simon. We willen alles, Koen. Ik zeg maar Koen. Is dat ja, goed? Ja. ja. We willen alles, maar intussen moeten we dealen met het menselijk tekort. Ja. Inderdaad. Wat is dat, het menselijk tekort? Uh, het menselijk tekort, ja, dat kan je op heel veel manieren omschrijven. Uh, het is in ieder geval niet het tekort dat ik op mijn rekening heb. En het is ook niet uh, het tekort aan spullen dat ik heb. Maar het is een tekort aan, um, nou, je zou kunnen zeggen, aan, aan zin in het leven. Uh, dat, dat is een uitleg. Uh, een andere uitleg is dat, um, dat het menselijk tekort inhoudt dat je um, eigenlijk nooit weet um, wat jou wel en wat jou niet toekomt in het leven. Dat is eigenlijk het, waar ons schuldgevoel vandaan komt. Wij denken ons schuldgevoel komt van dat we of iets fout hebben gedaan... of omdat we te veel hebben uitgegeven, hè, waar, we, waar we een schuld aan hebben. Maar um, het oorspronkelijke schuldgevoel, het idee van dat we bij de wereld in het krijt staan... komt van um, het, het simpele gegeven dat ik niet weet... Um, wat mij wel en niet toekomt. Ik, en Uit het simpele feit dat ik... Um, ik word ergens in de wereld geworpen als mens. En um, de, om, ik, de omstandigheden bepalen mijn uh, lot voor een groot deel. En ik sta dus altijd al bij, het, bij de wereld in het krijt. Daar komt het op neer. Dus dat, maar, dat, is... dat is een uitleg die jij hebt. Want ik denk dan, oké... Okay, ik weet niet wat mij toekomt in het leven. Dus ik weet niet of ik rijk word. Ik weet niet of ik... Uh... Oh, wel of niet heel bekend wordt... Nee. of ik wel of geen kinderen krijg... Of wel of niet de grote liefde vind. Al die dingen weet ik niet. Nee. Maar daar voel ik me niet schuldig over. Ik voel me misschien wel onzeker... omdat ik niet weet wat het leven voor me in petto heeft. N nou, je zult je daar wel altijd een beetje schuldig over voelen. Dat is niet iets wat je heel expliciet voelt. Maar um, je bent niet de schepper van je eigen leven. En dat, dat, dat, Ik neem aan dat je dat wel van me aanneemt. N nou, niet helemaal. Want juist aan deze kant van de wereld... denk ik dat wij heel vaak juist wel geloven dat wij de schepper van ons eigen leven zijn? Uh, dat zouden we willen geloven, maar ik weet zeker... Dat, dat geloven als je, we voor een deel toch ook? Uh, nou, niemand gelooft dat helemaal. Uiteindelijk uh, ben je bijvoorbeeld uh, heel simpel gezegd... echt niet de schepper van je eigen leven. Je, besta je bestaat omdat je geboren bent. Dat heb ja. je niet zelf en gedaan. En En, en vervolgens uh, uh, word je in staat gesteld uh, om geld te verdienen door te werken. En als je werkt, dan verdien je zelf je geld. Maar dat werk is mogelijk gemaakt door de omstandigheden. Door de economische omstandigheden en noem maar op. Maar ook door het lef dat ik zelf wel of niet heb. Door de kansen die ik zelf wel of niet aangrijp. Doordat ik 's ochtends besluit op te staan en keihard ja, te werken. Ja, dat is allemaal wat je zelf kan doen. Dus het is ja. niet zozeer dat je helemaal niets zelf kan doen. Maar... Um, het tekort schuilt daarin dat je niet volledig alles in de hand hebt. Dus uh, al onze dingen die wij om ons heen verzamelen... die, hebben we, die komen ons toe doordat andere mensen daar bijvoorbeeld hard voor werken. Bijvoorbeeld al onze smartphones, dat is een heel mooi voorbeeld. Of bijvoorbeeld de kleding, die nu, de zogenaamde foute kleding... die wordt in elkaar gesleuteld in delen van de wereld... waar het loon zo laag is dat we dat heel makkelijk kunnen produceren. Dat maakt dat we... Dat is al meteen een morele schuld, dat is al meteen een... een, een, een uh, maar goed, daar, daar, dat is het. In die mens... morele schuld kan ik me vinden, ja. inderdaad. Maar, Want als ik in Pakistan ja. was gebleven, waar mijn ouders vandaan komen, dan had ik een heel ander leven gehad. Hoe hard ik ook had gewerkt of niet had gewerkt. Ja, precies. Nou, dan zie je meteen de, de, de mooie en de minder mooie kant van het geld. Uh, geld maakt het mogelijk om. Uh, dat heeft ook bijvoorbeeld de filosoof Georg Simmel... die heeft in 1900 een heel dik boek over geld geschreven. De filosofie van het geld heet het, al dan, dan in het Duits. Um, en die schrijft van... Uh, geld heeft onze wereld compleet veranderd. Uh, he, geld heeft ons namelijk vrijgemaakt. Je kunt loskomen van je omstandigheden. Je, je kunt loskomen van je, van je lot. Um, en um, dat is heel mooi aan geld. Geld heeft ons ook gelijk gemaakt in dat opzicht. Hè? Dus, dus als je in slechte omstandigheden wordt geboren... ben je niet veroordeeld tot dat lot. Tegelijkertijd um, is dat ook de kwade kant van het geld. Want het maakt het ook mogelijk om onverschilliger... ten opzichte van onze omstandigheden te zijn. Dus we kunnen ook denken, ja, ik ben hier nu wel, maar ik ben hier verder niet verantwoordelijk voor... want ik kan hier ook altijd nog weggaan. Mm -hmm. dat, is ook, dat, ja, dat is ook waardoor we met veel gemak gebruik maken van... Nou ja, in lage loonlanden en noem maar op. Het, het maakt ons niet zoveel uit. Hè? Dus we kopen eigenlijk dat, dat schuldgevoel ook weer af met geld. Ja, precies. Inderdaad. Dus de, de, Het geld lijkt een neutraal middel, maar het is een... Uh, uh, juist... Kun je er voorbeelden bij geven? <coughs> Waar en wanneer doen we dat? Nou ja, een van de meest sterke voorbeelden. die, die zijn gegeven onlangs door Michael Sandel. Een, een filosoof, een Harvard-filosoof. En dat boek noem ik ook. Niet alles is te koop. Dat noem ik in het essay. wat ik onlangs heb geschreven. Um, is een voorbeeld van. een Israëlisch onderzoek. Um, naar het, ge het, het gedrag van ouders. die hun kinderen ophalen op de crash. En uh, de, ze hadden een probleem op die crash. dat. ...ouders steeds vaker te laat hun kinderen kwamen ophalen... ...en dachten, wat voor een oplossing zullen we daar nou voor zoeken? En toen hebben ze geprobeerd om het met een boetesysteem op te lossen. En wat leverde dat op? Uh, het uh, aantal ouders dat hun kinderen te laat kwam halen... Uh, ...dat uh, verdubbelde. Dus... Uh, in van... Ze betalen de boete. Ja, ze betalen de boete. En wordt dus niet gevoeld als een boete. Dus hè, schuld en boete. Het wordt niet gevo uh, ge gevoeld als een boete. Maar... Je dat is de... uh, volgens mij zit mijn telefoon... Jouw telefoon die de de telefoon... Ja, ik moet hem Zet hem even... even uit. Dat is gelijk zo'n smartphone. Voel vraag. je nu schuldig? Uh, nee, eerder onhandig. Het <laughs> <laughs> namelijk... kan op elkaar lijken, hè? je onhandig voelen en schuldig. Ja, inderdaad. Kijk, zo. hij staat uit. Dank je wel. Even de crash. Kun je dat uitleggen van hoe komt het dus? Nou ja kijk, die ouders die hebben dus het idee dat ze.. Uh... <tus> Ja, dat ding houdt zo wel op met boren, denk ik. Ja, het kan ik. ook zijn dat het ja, een van kijk, de, de collega's is. Kijk, kijk, dat is interessant. <laughs> Dan krijg ik de schuld. <laughs> wordt er naar mij... Nu voelen wij ons wordt... heel schuldig. Ja, nou, goed, maar de clash. Dus hoe kan het dat ouders besluiten van... ik betaal de boete voor het feit dat mijn kinderen te laat komen... en daarmee kopen ze hun schuldgevoel Nou af? ja, die boete wordt dus opgevat als een, als een, uh, uh, een, een tarief om kinderen te, later te halen. Ja, dus, en, dus, en dus ook begrijpelijk dat, dat het een, een boete is die wat hoger is... Want ja, het is immers na sluitingstijd, dus uh, dan, dan wil ik ook best wat meer betalen. Dus ik heb ervoor betaald. Ja. En daarom um, kan ik de kinderen later komen halen. Want dat is ook waar die boete voor staat. Kom je te laat, dan krijg je, dan krijg je een boete. Nou ja, goed, als ik betaal, dan, dan mag ik dat dus doen. En dus, dan koop je het af. Ja, dus dat wekt de suggestie, geld wekt de suggestie, dat je daarmee um, los kan komen te staan van je verantwoordelijkheid. Ja. En. Uh, dat, dat, dat schuldgevoel waar ik het over heb in mijn boek Schuld, uh, schuldgevoel... Uh, gaat dus juist over het, de mooie kant van schuldgevoel... die voortkomt uit het feit dat wij inderdaad in de wereld geworpen zijn. En, en die komt dus voort uit het menselijk tekort. Namelijk dat ik nooit het volledige overzicht heb over de wereld... Uh, waar ik in terecht ben gekomen en um, wie en wat het mogelijk heeft gemaakt dat ik de dingen kan doen die ik kan doen. Ja. Ik sta dus altijd bij mensen in het krijt. En... Kun je dan een praktisch voorbeeld geven waaruit dat mooie gevoel... Wat, komt, wat is het mooie dan wat uit dat schuldgevoel wat je nu net beschrijft voortkomt? Nou ja, uh, <tus> kijk, uh, als, als, ik, uh, als ik iets voor iemand doe, zomaar... Hè, uh, mm -hmm. Om niet, zo te zeggen. Dus ik help iemand... Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik help iemand met het plakken van zijn, van zijn band. zeg maar wat. En, en die is daarmee geholpen. Ik had dat niet hoeven doen. Maar vervolgens staat diegene bij mij in het krijt. Uh, terwijl ik heb gezegd... Nee, ik vind het geen probleem. Ik doe het gewoon. En zo gaan wij mensen te werk. We doen wel meer van dat soort dingen. En dat is zo. Uh, op die manier kan het zijn dat als ik een keer in de omstandigheden kom dat ik hulp nodig heb... dat ik dus allemaal mensen en, uh, mensen en vrienden om mij heen heb... die bij mij in het krijt staan. En om die reden dus uh, weer iets voor mij willen doen. En het klinkt, het klinkt misschien weinig uh, liefdevol. Uh, ja, maar, want bij maar elkaar in de krijt staan... zorgt ook voor een schuldgevoel. Als ik het idee heb dat ik bij iemand in strijd ja, ja, sta. Ja, ja, precies. Ja. Ja, maar, dat, <kwijnt> zo zijn culturen groot geworden. Dus, uh, um, door, doordat je namelijk... Um, door schuld heb je een, een relatie met elkaar. Bijvoorbeeld toen ik klein was... Um, was ik al enorm beïnvloed door het idee van de monetaire economie. Want uh, mijn vader die was huisarts... en um, die, die kreeg cadeaus van patiënten heel vaak... En ik verbaasde me daarover als jochie. Van, uh, hoe, hoe, waarom is dat nodig? Hè? Je, je, je verdient je geld met het werk dat je doet. Je krijgt ervoor betaald. En dan krijg je ook nog een cadeau. Dat is niet nodig. Ja. Maar als je ouder wordt, begrijp je dat dat niet zo simpel ligt. Dat het dus niet uh, met geld dus niet, um, is af te kopen. Die relatie die je hebt met je, met je arts. Bijvoorbeeld, je hebt iets heel ergs, ernstigs. Uh, je bent ernstig ziek en je... Uh, je huisarts is er geweest voor jou toen, op dat moment. Dus je toont je dankbaarheid met je cadeautjes. Ja, maar toch is dat... En mensen willen vaak niet horen dat dankbaarheid iets met schuld te maken heeft. Maar je staat bij die man in het krijt. Uh, Zo voelt het. Uh, hij was er op dat moment voor jou om jou te helpen. Het was die man en niet zomaar een arts. Hè? Dus het was die man en, en je kunt... Door te zeggen van nou, het systeem zorgt ervoor dat hij zijn geld wel krijgt. En ik betaal mijn ziekenfonds, uh, een verzekering. Uh, dus, dus dan is alles financieel geregeld. Dan zijn we klaar. Zo simpel is het niet. Hij, heeft er, hij is er op dat moment geweest. Dus ook met mooie dingen. Hè? Dus als, hij deed ook bevallingen. Dus natuurlijk heel vaak als er. Ja. Zeker bij eerste kinderen. dan kreeg hij natuurlijk ook een cadeau. Omdat hij er op dat moment in was. In sommige culturen. Ik weet bijvoorbeeld dat in de, in de, West, de Oosterse culturen. Mm -hmm. geef je de vroedvrouw altijd kunnen. Cadeautjes. Ja, het is bijna een soort onbeschreven regel. Dus ja. wat je in Nederland ziet, is dat allochtone vrouwen die hier bevallen in het ziekenhuis de Nederlandse vroedvrouw ook een cadeau geven en die denkt: Oh jee, mag ik dit wel aannemen? Ja, ja nee, dat is interessant. En dan, dan zie je dus ook hoe, hoe dat monetaire systeem, dus het geldsysteem, ja. de monetaire economie, al zo sterk in ons is doorgedrongen dat wij uh, Ongemakkelijk worden van cadeaus. Daarover, ja. Omdat er al betaald is. En omdat een cadeau ook weer als een betaling is. Toch wordt hoor ik ook een andere kant in jouw verhaal. Want als jij dat terug naar het voorbeeld van Israël. waar de ouders die hun kind te laten brengen. een boete moeten betalen van de crash. Mm -hmm. en dan denken: ach, dan breng ik mijn kinderen maar vaker. Ik heb het even gecontroleerd met mijn eindredacteur Barbara. En die zei ook: van nou ja, als ik die boete kan betalen. dan denk ik ook dat ik ze vaker te laten breng. Maar zit daar ook niet een soort hufterigheid in, noem ik het maar even? Want eigenlijk is iemand te laat... Ja, Barbara kijkt mij nu aan. Ja. <laughs> Barbara, ja. hierbij op de zender, je bent ja. hufterig. Je vertoont hufterig gedrag. Nee, maar het feit dat je denkt, ik kan mijn kind stelselmatig te laat brengen... want ach, ik betaal de boete toch, ik vind dat wel hufterig. Ja, maar dat, de, nogmaals, dat, dat komt doordat um, uh, dat geld ons onverschilliger maakt voor, voor de omstandigheden. Ja. Omdat geld het idee geeft dat, we alle, dat in principe alles te koop is. En als in principe alles te koop is, kunnen we dus alles maken. Want we hebben ervoor betaald. En seks is ook te koop, zeg je in je boek. Mooi voorbeeld vond ik dat. Uh, ja, inderdaad. Kun uh, je het uitleggen? Um, nou ja, seks is te koop. Ik, ik, ik vraag mij in, uh, in een van de hoofdstukken in het boek af... Um, waarom ik het idee opwindend vind uh, te betalen voor seks. Dat, dat, dat dus... Um, ik, ik schrijf daarin, ik zal het meteen maar letterlijk zeggen... want anders dan, uh, wordt er gelijk, krijg je gelijk rumoer. Zeker in onder en dan natuurlijk. Ja, want, jij, want vind je dat opwindend, dat idee? Het betalen idee, voor seks? Ja, dat vind ik opwindend. Ik schrijf, uh, ik weet niet of ik het helemaal letterlijk zeg... maar ik schrijf iets van... Um, uh, <coughs> al ben ik nooit naar de hoeren geweest... het idee te betalen voor seks vind ik tamelijk opwindend. En um, tegelijkertijd uh, schrijf ik... Als, je dan, uh, als ik mijn eigen vrouw zou betalen... om om, om seks met haar te hebben. Dat vind ik niet zo'n opwindend idee. Dus um, er, Wat het, is er dan opwindend aan betalen voor seks? Um, wat vind je daar opwindend aan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat probeer ik dan inderdaad uit te zoeken. Um, ja. het, is, het is wat je... Wat je, uh, je, je hebt dan... Op dat moment een hele aparte... Uh, kijk, nu zie ik meteen uh, alle mensen hier tegenover in het huis voor de ramen gaan staan, want dit willen ze natuurlijk wel horen. Precies. <laughs> maar om je even te helpen, ja. want in je boek ja. zeg je het volgende, wat ik heel interessant vond. Daar koppel je het mee. Je zegt, als mannen, meestal zijn het mannen, voor seks betalen, kopen ze hun schuldgevoel af. Want zouden ja. ze seks hebben buiten hun huwelijk, buiten hun relatie met een andere vrouw, ja. dan noemen ze het vreemdgaan. Maar naar de ja. hoeren gaan, noemen ze of beschouwen ze niet als vreemdgaan, omdat ervoor wordt betaald. Ja. Precies. Dus ook daar kopen ze schuldgevoelen af? Ja. ja. Nee, het dat klopt, dat, dat gebeurt daar opnieuw. Maar ik denk dat er nog wel meer aan zit hoor. Want kijk, het, dat is inderdaad. Uh, uh, het is erger als je er niet voor betaalt. Hè? Want op dat moment ga, ga je vreemd. Um, er zijn natuurlijk ook uh, een hoop, hoop mensen die, die het sowieso niet oké okay vinden. Um, maar en als je ervoor betaalt, uh, wordt het een zakelijk iets? Niet helemaal. Het wordt natuurlijk zakelijk. En, en dat is ook wat, wat het gemakkelijker maakt. Maar uh, je vraagt me naar waarom ik dat idee opwindend vind. En daar heb ik uh, niet echt een letterlijk antwoord op in het boek. En daar zit ik nu over na te denken. En ik denk dat dat te maken heeft met dat je voor de time being uh, zegt... Um, we laten de wereld even zoals die is. Ja. En we doen alleen dit. En, en dat is natuurlijk een, uh, een relatie die je vrijwel nooit hebt met iemand. He, dus, uh, dat is wel iets wat je wil bereiken, soms. Ja. Dat is, het is eigenlijk een soort kopen van een tijdelijke verliefdheid. Zo ja. stel ik me dat voor. Moet je, moet je horen wat romantisch ik nog ben over de hoeren. Goed, <laughs> goed nou. Ja, je bent ja, nog nooit nee, geweest. Nee, uh. nee, nee, dat bewijs ik hiermee. Dat bewijs je hiermee, heel goed. Maar het punt wat je maakt is wel interessant. Want ook dat punt maak je, maak je ook in, in je essay. Namelijk um, dat kopen, dus ons, het consumeren wat wij doen, mm -hmm. is ook dat wij een mogelijkheid kopen in plaats van een werkelijkheid. Ja. En dat zeg je hierbij ook. Ja. Kun je dat uitleggen? Um, ja, nou ja, wat, wat het, uh, het probleem is van... van um, van onze economie is inderdaad, of nou niet het probleem van onze economie, het is niet, niet zozeer dat we uh, door, door de crisis daarin terecht zijn gekomen. Het, dat is het probleem van iedere monetaire economie. Overal waar je dus in een systeem zit waar, waar, waar, waar je met geld kan betalen, kan je in principe alles krijgen. En vanaf dat moment uh, neem je niet meer genoegen, is, ben je dus ook onverschilliger ten opzichte van je omstandigheden. Je neemt niet meer genoegen met het toevallige lot waarin je terecht bent gekomen. Um, wij hebben bijvoorbeeld een tijdje gehad hier in onder den dam uh, Toen we hier kwamen wonen, toen zei, uh, zei de makelaar... Um, nou, uh, dit is een mooie plek voor starters, zei hij tegen ons. En uh, nou, Daar waren we helemaal, uh, helemaal blij mee, want wij waren immers starters. Maar toen zei hij, um, als je kinderen krijgt, ben je hier weg. En wij vonden dat onzin, dus wij kochten dat huis gewoon. Maar toen onze uh, eerste kind, uh, onze dochter, naar, uh, naar, naar school ging... hier een dorp verderop in Bedum... Toen wisten we in wat hij bedoelde, uh, we zaten de Godgans een dag in de auto. Uh, in de vriendjes, uh, zwemles, uh, balletles, noem maar op. Uh, omdat het dus. Een, oh, hier is verder helemaal niks in en dan, bijna ja. niks. Ook geen winkels. Nee, ik moet je zeggen, wij <laughs> reden hier vanochtend mode. in. En toen zei ik tegen Barbara, mijn eindredactrice: als je hier woont, moet je wel de ware liefde hebben gevonden. Anders heb je hier niks ja. te zoeken. Nou, dat, dat is ook het geval. <laughs> ja. um, um, maar. Dat, is, uh, dat doet, doet onder de dam verder tekort hoor. Want het is uh, het mooiste dorp van het Hoge Land. Dus, uh, maar Dat terzijde. <laughs> uh, nee goed. En we, uh, wat, we toen, wat, wat, wat ons toen overkwam is dat we wilden gaan verhuizen. Iedereen kan zich het voorstellen. Uh, het besluit als je misschien wilt verhuizen. Ja. Als je misschien wilt verhuizen. Dan ga je je verplaatsen in al die huizen die je zit te bekijken op Funda. Of gewoon mm. waar je langs rijdt daarvan stel je je voor dat je er al woont. En dan ben je dus bezig met het uh, mogelijke leven... Ja. en dan uh, verandert je werkelijke leven. Namelijk, je voelt je minder thuis in je eigen huis. Je eigen huis is ineens te klein. staat te ver weg van alles. Om het maar in ouderwetse termen te zeggen, het gras is groener. Aan de andere kant. Ja, maar dat gebeurt dan dus daadwerkelijk. En dat gebeurt vooral ook doordat wij um, door het geld voortdurend kunnen kijken wat mogelijk is. Ja. En daarom leven wij steeds meer in een mogelijke wereld in plaats van in onze werkelijke wereld. En daarmee wordt wellicht het gat in onze ziel eigenlijk alleen maar groter. Want uh, de realiteit, ja. die kijkt je dan toch weer recht in je gezicht. Uh, precies, ja. Want uh, economie zou eigenlijk. Economie was van oudsher veel meer iets. Um, een zingevend systeem in plaats van een middel om uh, dingen te kunnen kopen. Ja. Uh, dus uh, het komt van het, uh, van het woord oikos, het, het oud-Griekse woord oikos. En dat betekent huishouden. En het interessante van uh, de oikos was dat de Griekse grondeigenaar... Die, uh, die, die, wat moest hij doen, wat was zijn economische doel... om zijn huishouden op orde te hebben... En uh, zodoende had hij een beter bestuur. Dus hij had een heel groot stuk grond, een landgoed. En dat moest hij besturen. En dat was echt gewoon, uh, dat is een, dat is, bij wijze van spreken, een, een, een, een, een hele gemeente was dat. Dus het gaat niet over het huishouden van een afwasje doen ja. of zo. En um, dus de eerste economische werken gaan over... hoe hou ik mijn huishouden op orde? Hoe, uh, en hoe, hoe uh, ja? kan ik mijn lusten en mijn verlangens matigen? Zodat ik beter het land kan besturen. En terug naar het hier en nu. Ja. Ons huishouden als de staat Nederland is mm -hmm. niet in orde. Nee. Dus wat moeten we doen? Uh, ja, wat moeten we doen? Uh, uh, mijn, mijn voorstel in mijn boek is dat we uh, veel meer um, uh, in, een, in een ludiekere samenleving moeten komen. Dat lijkt hier heel erg ver weg van te staan. Maar ik vind dat we het leven steeds meer, of meer moeten opvatten als een spel... Um, dat die gedachteontlening aan uh, Johan Huizinga... die schrijft in Homo Ludens... Um, beschrijft hij heel duidelijk dat elke cultuur opkomt... uit een spelende vorm, uit een spel. En ook altijd een spel blijft. Maar dat naarmate een cultuur steeds meer uh, uh, efficiënter wordt... vergeten we eigenlijk dat we een spel spelen. Hij zegt, ja. een cultuur speelt dat ze een cultuur is. Dat is wat we de hele tijd doen. En... Um, hoe kan ons dat helpen om uh, uit een economische En hoe moeten we dat spel crisis... doen? Even voor, ja. voor mijzelf, voor, mijn, voor de luisteraars, voor mijn collega's. Hoe zorgen wij ervoor dat ons leven ludieker wordt? Um... Nou ja, door het spel te oefenen. En, maar uh, wat is dan het spel? Uh, het spel, dat is uh, van darts tot muziekspel. Dus uh, voetballen is een spel. Dat vergeten we nog wel eens. Want, uh, de, dat, en dat is het hele probleem. Het is nu een business. Het is een business geworden. Er gaat heel veel geld in. Er worden wetenschappelijke onderzoeken gedaan waarom uh, Nederland uh, in de eerste ronde van de EK eruit is gegooid. Nou, dat is ja. natuurlijk idioot. Uh, om daar wetenschappelijk geld aan, aan te spenderen. En, um, en er worden analyses gegeven na, na een wedstrijd uh, die erop duiden dat het zo had gemoeten dat, dat het allemaal beter had gekund. Dus we kijken winstmaximaliserend naar het spel. Terwijl het, uh, de winst van het spel is niet het doel van het spel. De winst van het spel is altijd een middel om het spel te kunnen spelen. Dus zelfs in het spel zijn we eigenlijk bezig met de mogelijkheid tot... Ja. Zoals de mogelijkheid om op Funda een grotere, mooiere huis te kopen. Ja. Ja. Maar even terug. Nou hebben we een economische crisis. Ja. En dan moeten we allemaal de riem strak trekken. En dan mm. zeg jij, ga lekker spelen. Ja, als wij het spel oefenen... We zijn met z'n allen depressief. We hebben helemaal geen zin om te spelen. Nee, nou ja. Het, het, het, het, het spel is het, is het beste, beste remedie tegen de verveling. En verveling is... Als je het heel, heel erg hebt, dan heb je een depressie. Dus het spel is heel goed tegen een depressie. Um, als je... Oefent. Als je het spel oefent, dan oefen je, dat, je um, dat onze wereld met elkaar is gemaakt... en dat je afhankelijk bent van uh, het, de toevalligheid en van de omstandigheden. In het spel oefen je juist om om te gaan met, um, uh, met waar je terecht bent gekomen. Dus met, met je menselijk tekort ook om te gaan. Uh, je oefent je verlangens te matigen. En uh, dat is, we hebben niet, uh, kijk onze economie is er op gericht om verlangens te bevredigen om ze rustig te houden. Maar dan krijg je telkens, je hebt eindeloos veel verlangens, dus je zult je verlangens daarmee niet rustig krijgen. Uh, je moet een systeem hebben dat je verlangens matigt in plaats van ze uh, ja. alleen maar rustig houdt door ze te bevredigen. Want dat is natuurlijk een uh, Dus een in fantasma. die zin is de huidige crisis, is dus eigenlijk een kans om te leren onze verlangens te matigen. Ja, dat zie je dus ook gebeuren. Je ziet mensen steeds bewuster. Bijvoorbeeld, je vroeg naar allerlei voorbeelden over... Uh, waar, waar schuld wordt afgekocht door geld. En die hypotheek, hypotheekschuld uh, is lange tijd niet opgevat als, als een schuld. Terwijl dat is de grootste schuld die je hebt in je leven, die, je hypotheek. En de meeste mensen voelen zich daar niet schuldig over. Maar dat is gaan schuiven door de crisis. Mensen zijn gaan zien, hé, hey, wacht eens even... Uh, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend dat dat zo is. Dus de crisis uh, maakt ons zeker veel bewuster. En biedt kansen. En biedt daardoor kansen, ja. ja. Nog tips? Nog heel tot slot kort een concrete tip? Uh, uh, nou ja, van het ga het uh, matigen? Ja, ga allemaal uh, meteen uh, lid worden van een sportvereniging. Om het spel te oefenen. Dat, uh, dat zou ik zeggen. Ja, en leer het leven in het hier en nu, zeg je ook? Ja. Eigenlijk wel, ja. Dankjewel, Koen Simon. We gaan spelen in het hier en nu en dan moet de zon wel gaan schijnen. Want in dit weer heb ik geen zin om buiten te spelen. Nee, oké. <laughs> Dankjewel. Luisteraars, morgen zijn we er weer. En gaat u vooral buiten spelen, zegt Koen Simon.